Zes uur. Ron van Kam met het CNH-journaal. Donald Trump sluit niet uit dat hij als onafhankelijke kandidaat meedoet aan de presidentsverkiezingen. Hij zei dat tijdens het eerste debat van de tien belangrijkste republikeinse presidentskandidaten in Cleveland, Ohio. Trump werd een paar keer geconfronteerd met harde uitspraken die hij heeft gedaan over vrouwen en Mexicanen. Ik heb geen tijd voor politieke correctheid en dit land heeft dat ook niet, zei hij. Volgens Jeb Bush, een van de andere kandidaten, zei Trump met zijn harde uitspraken verdeeldheid, terwijl de partij juist behoefte heeft aan eenheid. De kandidaten spraken onder meer. Meer over immigratie, terrorisme en over de overeenkomst die is gesloten met Iran. Bij een bomaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker acht doden en meer dan honderd gewonden gevallen. De bom zat verstopt in een vrachtwagen, zegt de politie. Hij plofte in het centrum van de stad, vlakbij een complex van het leger. Alle slachtoffers zouden burgers zijn. Veel huizen en winkels zijn beschadigd. Het is niet duidelijk wie of wat het doel dit was. De invloedrijke democratische senator Chuck Schumer zal zich in het Amerikaanse congres verzetten tegen de atoomdeal die president Obama heeft gesloten met Iran. Schumer's besluit is een flinke tegenvaller voor Obama, die heeft aangekondigd zijn veto-recht te gebruiken om het akkoord met Iran te handhaven. Het congres stemt volgende maand over de deal met Iran. Obama's veto kan alleen ongedaan worden gemaakt als een hele grote meerderheid de overeenkomst met Iran wegstemt, wat onwaarschijnlijk is. Noord-Korea voert een eigen tijd in. Op 15 augustus gaat de klok een half uur terug, meldt het staatspersbureau. Op die dag viert Noord-Korea de bevrijding van Japan. Toen het land Noord-Korea binnenviel, begin vorige eeuw, maakte Japan het deel van hun eigen tijdzone. Nu wordt dat dus weer ongedaan gemaakt. Het weer in de eerste helft van de dag schijnt vrijwel overal de zon. Er worden tussen de 22 en de 29 graden. In de namiddag en avond ontstaat er waarschijnlijk enkele flinke regen en onweersbuien.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 Si ce soir j'ai pas envie d'entrer tout seul Si soir Je pas envie De rentrer chez moi Si soir Je pas envie De fermer ma gueule Si ce soir J'ai envie De me casser la voix Casser la...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 Play!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 Ik si je t'aime je te vind. Ik weet mais j'ai vu la leuk vind. Ik weet je leuk vind. Ik je t'aime? je sais pas si je, je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? je sais pas si je t'aime. je sais pas si je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 On compte à demi-demi, pile sur un des bas côtés comme des origamis, le bras tendu pareil, cassé tout niqué plié éclairé. Ces enfants bizarres crachés dehors. was way past midnight, and she still couldn't fall asleep. This night, the dream was leaving. She tried so hard to keep. And we'll.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 Another day for the Captain of Dus weet je wat? We gaan naar de kantoor. We gaan naar de Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. gaan naar te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba No me gusta es que yo sin ti y tú sin mí 6.9 ZFN